uur. NPO Radio 1 met Pieter-Jan Hagens. Hoogopgeleid, laagopgeleid. laag opgeleid, die termen daar moeten we mee ophouden... zei Marian Zwageman. Is dat een goed idee? Paul Rozenmuller van de VO-raad en VVD-kamerle Dennis Wiersma... zometeen over de schreeuwende behoefte aan vakmensen... en wat het onderwijs daaraan moet doen. Eén vandaag live vanuit Nieuwsport in Den Haag na het NOS-journaal... Juri Stubenitski. Het gaat beter met de vergiftigde ex-spion Sergei Skripal. Hij verkeert niet meer in kritieke toestand. Dat meldt het ziekenhuis in het Britse Salisbury, waar de Rus ligt. Hij reageert goed op zijn behandeling en herstelt snel. Skripal werd begin vorige maand aangevallen met zenuwgas... en werd daarna met zijn dochter in het ziekenhuis opgenomen. Met de dochter gaat het inmiddels stukken beter. Zij mag binnenkort waarschijnlijk het ziekenhuis verlaten. Bij gevechten in het grensgebied tussen Israël en Gaza... is één Palestijn gedood en zijn zeker veertig gewonden gevallen. Palestijnse betogers steken autobanden in brand... om een rookgordijn op te trekken... voor de Israëlische scherpschutters aan de overkant van de grens. Israëlische militairen reageerden met waterkanonnen en traangasgranaten... en er wordt ook met scherp geschoten. Vorige week vielen er bij botsingen twintig Palestijnse doden... en ruim 1.400 gewonden.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 De Catalaanse oud president Poets de Mond is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft zijn cel in Neumunster in Duitsland verlaten... nadat de borg van 75.000 euro was betaald. Een mogelijke uitlevering aan Spanje mag hij dus in vrijheid afwachten. Boswachters in Brabant hebben uit protest... afval op de stoep van het provinciehuis in Den Bosch gestort. Ze willen dat de provincie beter toezicht houdt... om afvaldumpingen in het bos tegen te gaan. De Italiaanse politie heeft een voortvluchtige maffiabaas opgepakt. Het is een man van 57 die strategisch leider zou zijn van de Endrangheta. Dat is een misdaadorganisatie uit Calabrië. Aan zijn arrestatie werkten 50 agenten mee. Een Groninger die uit protest tegen de NAM weigerde te eten... is met zijn hoorstaking gestopt. Jan Holtman uit Appingedam leefde 26 dagen lang op bouillon en vruchtensap. Hij geeft het stokje door aan iemand anders... De belofte van het kabinet dat de Groningse gaswinning op termijn wordt stopgezet... is volgens de bewoners in het gebied geen reden om te stoppen met actievoeren. Zeker niet alle schadegevallen die hier liggen. Er zijn er nog 6000 oude gevallen die er liggen. En er zijn een aantal schrijnende, waar Jan de nadruk op gelegd heeft... die nog steeds niet opgelost zijn. Daar zijn we wel boos over.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 In het midden en zuiden van het land rijdt het op een aantal plaatsen langzaam. Wat opvalt zijn de files veroorzaakte ongelukken. De A20, Groep van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam, Krooswijk en Moordrecht. 8 kilometer file met ruim een uur vertraging. Res 1 rijstrook dicht. Op de A27 Breda-Gorkum... Tussen Hank en Gorkum drie kwartier vertraging door een spoedreparatie. Eén rijstrook is dicht. Er ook veel vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Nistelrode en Ravenstein ruim een uur. Na een ongeluk staat daar een auto in brand. Daardoor staat het ook stil op de A59 ten bos richting Os. Tussen Os en het Paalgraven drie kwartier vertraging.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 Avro Deze week zijn de VMBO-leerlingen met hun eindexamens begonnen. Volgende maand is het de beurt aan de HAVO- en VWO-leerlingen. De discussie over hoog en laag opgeleid... en wat de waarde van diploma's is, is daarmee ook opgeleid. Veel ouders willen kosten wat het kost voorkomen... dat hun kind naar het VMBO gaat. En tegelijkertijd schreeuwt de arbeidsmarkt om bekwame vaklui. Over het onderwijs van nu en de arbeidsmarkt van morgen... gaat het dit half uur bij 1 Vandaag. Live vanuit nieuwsport in Den Haag. Pieter jan Hagens. Eén Vandaag. Te gast zijn aan deze volle tafel Paul Rozemuller... voorzitter van de VO-raad. en uh, de vereniging, Dat is de Vereniging van Scholen in het Voortgezet Onderwijs. En ook aan tafel zit Dennis Wiersma, Tweede Kamerlid voor de VVD. Joost Vullings is er, onze politiek commentator. En Lammert de Bruin ook. Uh, Lammert, jij hebt beide heren even uh, langs de sociale media meetlat gelegd. Ja. Mogen we hier spreken van zwaargewichten? Uh, nou, op social media valt het een beetje tegen, meneer Rozemuller... met u ben ik eigenlijk snel klaar, want u bent niet echt actief op Twitter. Een schrale troost, uw par parodie-account, ja, die heeft u... is nog minder actief, dus uh, dat scheelt. Maar toch vind ik het wel opvallend, want als voorzitter van de VO-raad... lijkt het me toch wel handig om actief te zijn op social media... omdat veel uh, middelbare scholieren op social media zitten. Of heeft u daar op een andere manier contact mee? Ja, ik was gisteren nog op een school... en uh, er zitten natuurlijk een miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dus het zou overdreven zijn als ik zou zeggen... die kom ik op jaarbasis allemaal tegen. Uh, maar die zou je ook via social media niet allemaal uh, bereiken... want dan zouden ze mij misschien niet volgen. Uh, ja, nee, ja, ik, het is wat je zegt. Ik ben daar gauw klaar mee. Ja, u, het, u heeft er niet zoveel mee. Nee, anders had u waarschijnlijk ja. een andere analyse gemaakt. Ja, denk ik. ja, ja nou <lacht> inderdaad. Nou, dan zijn we snel klaar. Dan gaan we door met Dennis Wiersma. Ja, u heeft heel veel tweets over de VVD. Eigenlijk gaat het alleen maar over de VVD. Even als vriezen onder elkaar, dat kinddagsnet. Nee, eigenlijk net. Nee. <lacht> want er, is zon het weer, ja, er is meer in het leven dan politiek. Er is een keer een tweet uh, dat u een broodje eet bij uw heid bijvoorbeeld. Want ik las dat uw vader een snackbroodjezaak heeft... Ja, ja dat verkoop je dan nog goed, want het is eigenlijk een snackbar. Het is gewoon een hij snackbar, er oké. Oh, okay. nee, het stond heel uh, keurig opgeschreven op uh, de site van de Tweede Kamer. Dus, uh, Snack- en broodjeshuis Eimo in Franeker. Dus in Die in de buurt is. Nou, dan gaan we eens een keer oh. langs. Maar u zit niet uh, vast aan een bepaald contract dat u alleen over de partij mag twitteren? Nee, of over de snackbar van mijn vader. Dat ja. wij niet. Nee. <laughs> nee. nee. nee. Oké. Okay. Goed, dankjewel, Lammert. Um, voor deze interessante informatie. We gaan terug naar het. Nee, serieus. Heel... Dat je <laughs> niet toch? Nee. Dat van die broodjeszaak. Daar ja. ben ik nee. echt blij mee. Ja. <laughs> terug naar de discussie over hoog versus laag opgeleid. Uh, we hebben uh, meneer Wiersma, Dennis Wiersma, VVD-Kamerlid, even uw school CV erbij gepakt. U bent een stapelaar. Een echte stapelaar. U bent begonnen op de MAVO, toen de HAVO. Toen VWO, HBO en uiteindelijk een academische graad. Is dat, was dat een mooie weg om te bewandelen? Zou je dat anderen ook aanraden? Ja, VWO niet. Dus ha, vooral HBO één jaar en toen universiteit. Okay, maar uh, het, mooier gemaakt het blijft stapelen. Precies. <laughs> uh, en ik zou het, uh, het ook iedereen aanraden. Uh, maar het, het is niet dat dat moet of dat het heel goed is. Het zou wel mooi zijn dat het blijft kunnen. En we hebben wel eens in het verleden gezien dat dat soms lastig is geworden. En ik vind het belangrijk dat dat stapelen wel heel goed mogelijk blijft. Ja. En, ik heb daar heel veel uh, plezier van gehad. Dus uh, mijn ouders kwamen uh, niet, uh, die hadden nooit gestudeerd, dus het was ook bij mij niet logisch. En ik denk dat veel jongeren dat en ouders ook wel herkennen dat je dan meteen ook gaat studeren. Dus ja, mijn het... ouders zijn eerst maar zijn een vak leren. Ja, ja, precies. Dus het lag eigenlijk misschien meer aan u. Uw achtergrond van uw opvoeding... dan aan het feit dat u zelf een laadbloeier bent. Wat je misschien ook zou kunnen denken. Ongetwijfeld dat ook. Maar goed, ik ben nu 1, 32 inmiddels. En ik zit wel in de kamer, dus ik heb het een beetje ja. ingehaald geprobeerd. Maar goed uh, het zijn heel veel dingen bij elkaar. En ik denk dat dat vaak gebeurt. Op jonge leeftijd de keuzes maken. Bij mij gingen mijn ouders ook nog scheiden bijvoorbeeld. Het was niet de cultuur, mijn ouders hadden niet gestudeerd. Het gebeurde niet. Uh, dus dan denk je, nou, het zeker voor het onzeker... ga eerst maar een vak leren. Uh, en, en, en dat is misschien nu wel anders. Dat ouders soms wel vaker denken... Nou, nou, eh, hoger is beter of zo. Dat hadden mijn ouders niet. En daar ben ik toch blij om, want ik heb altijd omhoog... Eh, in die zin op verder kunnen kijken. En niet al het gevoel moeten hebben van, ik red het net niet. Ja, ja, ja dat is natuurlijk ook fijn. Uh, dat hoger en lager opgeleid hebben we het zo meteen over. Eerst Paul Roosemuller, voorzitter van de vo raad voortgezet onderwijs. U heeft meer de klassieke wet weggevolgd. Atheneum, daarna sociologie aan de universiteit. Toch... De studie niet afgemaakt. Uh, heb ik trouwens zelf ook niet gedaan. Rechten niet afgemaakt. Dus er zijn zat mensen die dat... Ja, ik zeg het er meteen maar even bij, Joost Vullings. Wat heb jij eigenlijk gestudeerd? dat ja. Zo oh. noem ik er altijd een cursus. krantenlezen voor geworden, noem ik het altijd. Maar ik heb hem wel afgemaakt. Uh. Oké, okay, nou, ja. dat is hartstikke mooi. Maar Paul Roosmuller, die ging toen naar de FNV-vervoersbond. U was een jonge en indrukwekkende stakingsleider in Rotterdam. U stond op de barricade als jonge vent. Leider van GroenLinks geworden. Toch, nog even... Geen spijt gehad ooit van het niet afmaken van die studie? Nee, nee. Dat is eigenlijk het beste wat u ooit gedaan heeft. Nou, nee, ja, nee, ik heb, ik, ik heb daar geen spijt van. Uh, nee, ik heb wel hard altijd voor mijn school moeten werken. Ik had ook zo'n HAVO-VWO-advies in de brugklas in het eerste jaar. Ik kan me dat goed herinneren. En er was best nog wel discussie of ik dan naar het VWO mocht. Nou, dat bleek ook wel. Want ik had een herexamen nodig om er uh, vanaf te komen. Maar dat ging allemaal net goed. Uh, nee, studie niet afgemaakt. Zoals je misschien wel aardig. Maar ik was uh, uh, met, met allerlei andere dingen bezig. En uh, nee, dus geen spijt van. Nee, goed. Nou, er is... Laten we het daarover hebben, plotseling die hele discussie losgebarsten... over het begrip laag en hoog opgeleid. Vooral door toedoen van publiciste Marianne Zwagerman. Luister even wat ze daar vorige week over zei. Mijn allerbelangrijkste oproep is... stop met mensen laag opgeleid noemen. Ze zijn praktisch opgeleid. Dat, Dat is goed. niet slechter dan theoretisch opgeleid. Jij bent advocaat, jij kan heel goed boeken lezen...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 Of uh, kranten lezen voor gevorderde, ja, Joost Vullings. Uh, ja, zeker. Ja, precies. Nou, Paul Roosemuller, indrukwekkend. Ja. Door, dit heeft veel discussie losgemaakt. Ja, hartstikke goed. <tankt> uh, uh, ik had het gehoord. En uh, eerlijk gezegd zeg ik ook tegen haar... Hè, het is niet om flauw te zijn, maar de oproep is niet aan mij besteed. Ik, ik zeg al jaren, op allerlei bijeenkomsten... van laten we kijken of we iets anders kunnen bedenken in het vocabulaire. Omdat er natuurlijk... Het gaat niet om een paar woordjes. Het gaat om de wereld die erachter zit dat we veel meer moeten spreken over praktisch getalenteerden... en wat meer theoretisch getalenteerden. Daar maken we in het voortgezet onderwijs ook een scheiding tussen. Want je doet MAVO, HAVO, VWO. En dan kom je nog nooit met een vak of iets met een beroep in aanraking. En dan heb je VMBO, basiskader En dan heb je dat wel. Dus de Chinese muur is natuurlijk ook nu aan het verdwijnen. Dus waarom geen havisten of VWO'ers... die ook een beroepsoriënterend vak doen? En dat kan van alles aan de pad ja, ik, ik hoor nog geen gelijkwaardige term die lekker bekt. Ook, hè, want... nou, dat is ingewikkeld, maar dat vindt zij ook. Hè, want zij spreekt ook over praktisch getalenteerden en... en theoretisch getalenteerden. Dat is best ingewikkeld. Omdat, hè, dus laten we daar een keer een prijsvraag over uitschrijven. <lacht> de winnaar mag misschien hier komen om dat dan wow. te doen. <lacht> misschien misschien <lacht> weet minister Slob van Onderwijs meer. De discussie namelijk over laag en hoog opgeleid heeft ook het Binnenhof bereikt. Minister Slob van Onderwijs die worstelt. Ermee vertelt hij aan verslaggever Emiel Vaas. We voelen allemaal een beetje ongemak erbij. Maar ik neem het zelf ook nauwelijks meer in de mond, zeg maar. Ook... Nauwelijks of niet? Nou, ik heb het volgens mij zelfs. Ik moet het nu doen omdat ja. uh, dat u mij daar vragen over stelt. Maar uh, uh, we zijn wel aan het nadenken wat als je andere woorden zou gaan gebruiken. Uh, wat je dan uh, voor alternatieven zou kunnen gebruiken. omdat praktisch en theoretisch opgeleid ook niet helemaal de lading dekt. Ja, wat zou uw alternatief zijn voor hoog of laag opgeleid? Nou, ik denk niet dat het verstandig is om voor, uh, voor uw microfoon uitgebreid daarop te gaan uh, bespiegelen. Maar je kunt je doen. Ja. Nou, dat hebben, dat hebben wij ook al gedaan. Wij gebruiken soms ook gewoon de, de, gewoon de officiële namen voor de opleidingen. Ik bedoel, je hoeft helemaal niet over hoog en laag opgeleid te praten. Je hebt het over bijvoorbeeld het VMBO, je hebt het over het MBO, je hebt het over het HBO of je hebt het over het VWO. Dat zijn gewoon de officiële benamingen ook van de schoolsoorten. Die dan... kun je ook gewoon gebruiken. En, en dat, dat is overigens ook de wijze waarop wij vanuit OCMW over het algemeen communiceren. Mm. En niet in termen van hoog en laag opgeleid. Minister Slob, niet echt bereid om een beetje creatief mee te denken... over een, een leuke benaming. Uh, HAVO, zei u, Paul Roos, ja, nou dat ja, is hoger algemeen vormend onderwijs. Zo he? is het. Ik zat ja. naar de minister te luisteren... en we hebben het allemaal in de afkortingen staan. Hè. MBO is middelbaar beroepsonderwijs. Okay. En HAVO is hoger algemeen vormend onderwijs. En HBO is hoger beroepsonderwijs. Dus ik denk dat we de creativiteit toch moeten aanboren... om iets anders te bedenken. Misschien maar voor, dat Dennis, het gaat vooral om de wereld erachter. Misschien, Dennis Wiersma, VVD-Kamerlid, heeft u een beter idee? Want u bent en laag en hoog opgeleid... Yeah. <laughs> Ja, ik ben wel opgeleid. Ik heb niet de illusie dat wat ik nu heb... dat dat voor de toekomst ook voldoende opleiding is. Dus dat je altijd bezig moet zijn met... wat is mijn volgende stap, plan B... wat voor cursussen vaardigheden heb ik nog nodig... om weer verder te komen. Maar in deze discussie, ik vind het heel goed... dat is een duit in het zakje van... eigenlijk de waardering van het praktijkonderwijs. En dat hebben we nu wel. Nu iedereen staat te springen om vakkracht... in de bouw en in de verpleegkunde en de IT. Ja. Maar een tijdje zijn we dat misschien wel kwijt geweest. En dat vind ik heel zonde. Eh, want dan kom je er ook achter dat hoger ook helemaal niet beter is. Want voor een Loodgieter. Daar heb je helemaal niks aan universitair gescholden. Maar dat betekent niet dat je die ook niet nodig hebt. Maar ik, ik vind het zonde dat we dat praktijkonderwijs niet zouden waarderen. En dat zie je wel eens in de volksmond gebeuren. Mensen zeggen, ja, nou die moet dat maar doen, want dat, hij kon niet beter. Ja, en dat vind ik echt heel erg slecht... Net als dat ik het slecht vind dat dat praktijkonderwijs... ook niet alleen maar voor jongeren is. Toch als je is 40 zo... jaar bij die bank gewerkt hebt... Ja. kan je prima misschien via het praktijkonderwijs je omscholen tot, tot een heel ander beroep. En dan kan je nog jarenlang daar juist plezier ja. van hebben. Ik vind het een heel mooi pleidooi en ik ben het heel met u eens. En toch is het zo dat veel ouders liever hun kind naar het VWO sturen... dan naar het VMBO. Sterker nog, ouders doen er alles aan... Om te zorgen dat dat kind op die haven of het VWO terechtkomt. Wat vindt u daarvan, meneer Rozen? Ja, nou, ik wil een kleine nuance aanbrengen. Want je moet uitkijken dat je niet generaliseert. Hè? Dus mensen met een opleiding, die, euh, euh, nou ja, hè, mensen die zelf HAVO-VWO gedaan hebben, HBO en universiteit, daar geldt dat voor een deel voor. Maar er zijn natuurlijk allerlei mensen die eh, middenstanders zijn. Die een zaak hebben. Die de ondernemer zijn. En die hun kind... Eh, eh, en zij kijken naar de talenten van die leerlingen. En die zijn allemaal verschillend. En daar moeten we nog beter recht aan doen. En dat is de beweging in het voortgezet onderwijs die we op dit moment zien. Gelukkig. Dat zij kijken naar die talenten van die leerlingen. En ze dan vervolgens soms, afhankelijk van het advies ook van de basisschool... met heel veel trots en plezier van de basisschool naar het VMBO brengen. Laat dat onverlet dat inderdaad... Uh, het voor een deel zo is dat er druk is van sommige groepen ouders om te zeggen: van ja, weet je, ik wil uh, liever op de HAVO en dan misschien dan daar mislukken nou ja. dan uh, naar het VMBO. Praat en we moeten met, dat, dat rechtzetten. Praat met de, de, de basisschoolleraar en dan hoor je dit. Veel ouders doen er alles aan Klopt. om te zorgen dat het kind naar de HAVO of VWO gaat. Wie is maar, hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik vind dat je als ouders daar zelf heel goed over na moet denken... wie je daar plezier mee doet. Uh, en ook uh, waar je kind goed in is. Uh, en, en daar hangt het volgens mij vanaf... welke keuze je dan met elkaar maakt. En het is ook een gezamenlijke keuze, dat, dat zie je ook... Maar ik zou het uh, zonde vinden... en ik ken ook genoeg mensen die uh, een prachtig vak uitoefenen... en er echt beter zitten dan nu bij een bank bijvoorbeeld... en daar met een uh, economieachtergrond ja. zitten. Dus het idee dat je vroeger met een hogere opleiding... dan ook altijd maar beter bent en, en een betere arbeidsmarktkans hebt... dat neemt ook echt af. En we zien dus dat mensen ook weer vaker behoefte hebben... aan die echte vakkrachten. Dat krijgt dus ook meer status. En dat is de eerste stap nadat ouders ook weer durven te zeggen... nou, ja, hallo, uh, ik kies hiervoor en ik sta er heel erg achter... en ik steun mijn kind van harte. Oké, okay. misschien... Hier moet je dan ook wel zeggen dat, dat er nog iets anders aan de hand is. En dat is dat dat VMBO misschien een imagoprobleem heeft. Hè? Want er wordt hier aan tafel om het hartstikke gezegd... het is ook prachtig als je die opleiding doet. En dat levert ook hele mooie beroepen op... waar we allemaal ontzettend veel aan hebben. Wat zou je kunnen doen om dat imagoprobleem op te lossen, meneer Roosemer? Nou, ik denk een paar dingen. Je moet uh, uh, alles wat met het vakmanschap te maken heeft, moet je meer waarderen. Dus dat is één. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen aan onze oosterburen, de Duitsers... die dat echt doen. Die hebben echt geïnvesteerd in de waardering van het vakmanschap... in de brede zin van het woord. Wij doen het wel op het moment dat we het nodig hebben... maar als onze kinderen dan naar die opleidingen gaan... dan vinden we toch allemaal uh, iets minder uh, uh, in, nou ja, van, van niveau. Tweede is, uh, ik zou heel graag willen dat alles wat met beroepen en beroepsoriëntatie te maken heeft... dat dat niet iets is wat specifiek is voorbehouden voor het VMBO... maar dat wij ook in het HAVO en op het VWO... dat soort um, onderdelen in onze opleidingen stonden. Praktische onderdelen bedoel je ja, dan? Ja, praktische onderdelen. Zoals? Nou ja, van alles en nog wat. Dat kan robotica zijn, maar dat kan ook lassen zijn. En dat kan datgene wat leerlingen willen... en wat meer beroepsoriënterend is, dat zouden zij moeten okay. kunnen zijn. Tal van gymnasiasten die dat als een zoveelste vak. Nou, dat zou op zich bij kunnen dragen aan de waarde. Waarom? Omdat bij sommige ouders het toch nog steeds zo is... en dat was ook uw vraag. Ja, Je mag, het geldt ook voor leerlingen, je mag naar HAVO en VWO... Ja. maar je moet dan okay. naar het VMBO. Toch eens even kijken hoe dat, in de, hoe dat politiek ligt, Joost Vulling. Stel je voor dat je dat onderwijs op een wat andere manier gaat inrichten... en dat je bij het voortgezet onderwijs ook wat praktische dingen gaat doen... Um, is daar op, dat, op dit moment uh, behoefte aan, een stelselwijziging? Nou ja, je noemt het zelf al gelijk een stelselwijziging. Ja, en dat is, is dat, en ja, maar dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Dat de, de politiek heeft heel erg de neiging om zich met het onderwijs te bemoeien. En je hoort Een paar keer per jaar hoor je wel het pleidooi van dit vak moet worden onderwezen. Maar aan de andere kant, hè, volgens mij was dat de commissie Dijsselbloem. Die heeft ook wel geconstateerd dat de politiek soms wel zich heel erg bemoeit met het onderwijs. En dat het ook het onderwijs kan hinderen. En, en... Dus er is een soort een ambivalent gevoel dat, dat er Kamerleden zijn die eigenlijk wel ambities hebben voor het onderwijs. Maar ook, wat je natuurlijk ook heel vaak hoort, je moet professional de ruimte geven laten school het zelf beslissen. En in die spagaat zit volgens mij politiek. Dus de docent die zegt, oh in godsnaam, nee, niet, niet weer een, een ja, andere ja, organisatie. En die horen die twee hierin zitten, die zijn doodsbang, die ja, leren nou, nou, ja, ja. nou, Volgens mij zijn er wel uh, meer opties dan alleen het hele stelsel omvergooien. Uh, wat, wat, wat je ziet is dat school en werk uh, soms twee hele gescheiden dingen waren. Dus je gaat eerst een tijdje naar school, vanaf een bepaalde leeftijd ga je dan naar werk. En dat is het. Volgens mij gaat dat veel meer door elkaar heen uh, gehusseld worden. En volgens mij is dat ook belangrijk en kunnen we aan die cultuur wel bijdragen. Dat je veel vanzelfsprekender, bijvoorbeeld vier dagen in de week gaat werken... en één dag in de week naar school gaat. Dat je dat uh, veel vaker doet dan je dat nu doet. Dat je dat ook op latere leeftijd nog bereid bent om te doen. En dat zijn volgens mij combinaties die zie je in die landen... inderdaad als Duitsland, maar ook in, in Zwitserland... zie je dat soort systemen dat je al heel snel duaal eigenlijk... Uh, naar school en werk uh, ja, ja. combineert. Ja, dat, is wel, dat is wel een interessante opmerking. Ik las van de week in de krant. Uh, er was, nou, ik weet niet meer, was in ieder geval een vooraanstaande Brit. Die maakte zich zorgen dat dus ook in, in, in Groot-Brittannië... hetzelfde, al die kinderen moeten zo hoog mogelijk worden opgeven ook heel veel huiswerkklassen doen. Dus die hebben geen tijd meer voor bijbaantjes. En dat is natuurlijk wel ook een vaardigheid. Als je op een bijbaantje krijgt, dan moet je op tijd komen. Je moet leren omgaan met een baas en met collega's. En ze, we, ze zeggen, we merken dat als die jongeren de arbeidsmarkt op gaan. Ze weten heel veel. Maar ze, er ontbreekt ook echt iets anders. En het probleem is daarna ook nog... dat bedrijven soms dan zeggen... ja, dan komen die mensen naar mij toe... en dan hebben ze net niet wat ik nodig heb. Want die nieuwe technieken die ik hier heb... die had je op die school nog niet. Dus hoe dichter je dat bij elkaar brengt... dat die school ook vaak in dat bedrijf zit... en dat dat bedrijf ook vaak de ja. plek is waar je eerder start... dan eigenlijk vroeger misschien de afgelopen jaren gebruikelijk was... eerder gewoon al in dat bedrijf... vier dagen werken, een dag in de week naar school. Ja. En niet en alleen als je jong bent, maar, ook maar als jouw... je hele leven lang. Een leven lang leren heet dat, hè? Ja, meneer ja, ja kijk, je moet voorkomen dat... Als als je iets wilt wijzigen in het onderwijs, dat je dat gelijk plaatslaat met van uh, ja, stelselwijzer ging voor nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er zijn tal van scholen die bijvoorbeeld. kijk, de HAVO dat bereidt voor op het HBO. Maar het HBO is een beroepsopleiding. En de HAVO is algemeen vormend onderwijs. Waarom doe je op de middelbare school nou niet iets op beroepsoriëntatie bij de HAVO? De MAVO is bereid voor de meeste leerlingen voor op het mbo. Maar dat is voorbereiden op een beroepsopleiding... terwijl je zelf eigenlijk geen beroepsoriëntatie hebt. En dat soort dingen, die Chinese muur tussen dat algemeen vormend en dat beroeps... dat moet je meer fluïde maken en daar is echt geen stelselwijziging. Maar er is één grote centrale vraag die, die, die, die prangend is... en dat is namelijk het tekort aan arbeidskrachten hè? en aan vakkrachten. In bepaalde sectoren zijn er enorm veel vacatures in de logistiek... om maar eens iets te noemen, maar zou het nou niet zo zijn... Zijn dat met dat tekort aan vakkrachten, VMBO en ook MBO... waar het VMBO voorbereidt, nu gewoon het tij mee zou moeten krijgen... en dat het eigenlijk vanzelf wel goed gaat Nou, houden. Maar we moeten ook onze zegeningen tellen. Kijk, Dit moet natuurlijk iets zijn wat conjunctuurbestendig is. We moeten niet een situatie hebben dat in hoogconjunctuur, zoals nu, we uh, het VMBO gaan bewieroken... Uh, en dat als het straks weer onverhoopt anders is... dat we dan weer met uh, uh, scheve ogen naar het VMBO kijken. Hè? Dus dat... Maar laten we de zegeningen tellen. Er is deze week, ik denk voor het eerst massief in de media aandacht voor het feit dat de VMBO-examens begonnen zijn. Dat is altijd begonnen in mei. Want dan kreeg je de beelden op de NOS van de, van de volle gymzalen. Daar gingen de de MAVO-leerlingen en de havo vwo gingen daar hun theoretische examens doen. Nu zie je dat aandacht is voor de praktijkexamens. Nou, of dat nou te maken heeft met de hoogconjunctuur en het belang van vakkrachten... misschien, misschien wel, hartstikke goed, maar dat is wel het begin. Dus daar begint het mee... Ja, en, en het is een hele, hele grote kans, denk ik... voor heel veel mensen die ook nog langs de kant staan. En dat, dat verbaast mij eigenlijk heel erg. Er staan bedrijven te springen om mensen. Er zijn ja. meer dan 200.000 echt heel moeilijk vervulbare vacatures. Precies. Maar er staan, nou ja, er zijn. het verschilt een beetje welke definitie je gebruikt... maar zeker 800.000 mensen die graag meer zouden willen werken. En waarvan 400.000 ook echt in de, in de werkloosheid zitten. Voor en waarom gebeurt de... het niet dan? Um, je ziet dat daar een echt een verschil zit tussen wat er gevraagd wordt... en wat er wordt aangeboden. En dan zie je dat dit de tijd is dat je zou kunnen investeren in scholing. Als en dat bedrijven, bedrijven dat, dat moeten doen. doen. Ja. Dat bedrijven dat ook moeten okay. doen. Ja. Uh, soms doen bedrijven dat ook. Er zijn goede voorbeelden dat je nu al eigenlijk een hele schuld kwijtgescholden krijgt. Als je bij een bedrijf start. Want het bedrijf wil jou zo graag hebben dat ze heel veel bereid zijn om te doen. Maar het is te incidenteel. Dit moet structureel verankerd worden. En ik heb deze week ook een aantal voorstellen gedaan. Die zijn gelukkig aangenomen in de Kamer. Dat we ook bijvoorbeeld die combinaties van werk en leren... juist aan mensen in de bijstand en in in de werkloosheid aanbieden. En actief aanbieden, want dat doen we niet. En dat is zonde. Helder. Goede suggesties, hartelijk bedankt. Dennis Wiersma, VVD-Kamerlid. Paul Roosemuller, voorzitter van de VO-raad. We gaan naar nieuws van de NOS. Het WTC in Rotterdam stond vandaag in het teken... van de marathon van Rotterdam, die zondag wordt gehouden. De duizenden deelnemers konden daar vandaag... hun startbewijs afhalen. En dat was helemaal geen saaie boel. Zo constateerde NOS-verslaggever Trudy van Rijswijk. Hier hangt een enorme medaille, met een enorme lint, en in dat lint alvast de meneer, Remy nummer 9841, in die medaille, zij maakt de foto, waarom doe je dit? Omdat ik het hartstikke leuk vind, mensen aan de zijkanten, het rennen, iedere keer weer een nieuw record verbeteren, het is gewoon echt verslavend. En waarom laat je deze foto maken, je denkt wel dat hem dat gaat worden? Ik wil het vol trots laten zien dat ik het feest het is nu al een gekke huis en het feest moet nog beginnen. De directeur precies. van het geheel staat hier voor me. Uh, hoe druk is dit precies? Hoeveel mensen hebben zich ingeschreven tot op heden? Dus bij elkaar uh, pakken we een kleine 41.000 deelnemers... die in dit weekend aan de start komen. Uh, de start is anders hè, nu bij de Erasmusbrug. Waarom ja. is dat gedaan? Dat hebben we gedaan vanwege het feit dat we uh, vorig jaar zomer... de definitieve plannen kregen van de vernieuwde Kolsingel. Uh, dat is een uh, start die aanstaande maandag uh, wordt... Uh, wordt Mee wordt begonnen. Uh, het hebben... gaat wat geven. En dat gaat wat geven. En dat gaat een fantastische crossingle uh, opleveren. En echter, de opstelgelegenheid om marathonlopers op te stellen bij de start, uh, die is beperkt. Uh, en daarom hebben wij gezocht naar een oplossing. En dat hebben we gedaan door de start te verschuiven naar voren toe, uh, richting de Erasmus. En blijft dat zo? Of als de crossingle straks in volle glorie straalt? De start van de marathon zal op de voet van de Erasmus blijven. De finish blijft op de crossingle. Hierboven is het ook een drukte van je belang. Als je nagaat dat hier alleen maar de startbewijzen en startnummers afgehaald worden... van mensen die dat nog moesten doen, dat het grootste gedeelte het dus al heeft... en je ziet hoeveel enveloppen hier nog in de dozen zitten... dan is er nog wat te doen. Ik ga meelopen. Ja. Ja. Wie verzint zoiets? Ja, ja de gekke, gekke mensen verzinnen zoiets. Dus ja. uh, ik wil me één keer met de wetenschap van mijn collega... En uh, sindsdien ben ik, ja, nooit meer, maar ja, nu is het 16 al, dus ja, dan... al? Uh, ja, totaal dan. Uh, hoe vindt u dat ze uh, de start hebben verlegd naar de Erasmusbrug? Ja, wel jammer, maar in Rotterdam is dat echt heel uh, handen gedragen. Dus dan is dat... Uh, ik wou zeggen, ja, ze heeft echt uh, ja, alles waar je nog het kampioenschap meegemaakt. Ja. Dus ja, dat heeft... Een... Als je Colsingel kon praten, meneer. Oh. Ja, dan, dan, ja, ja, dat is... ja, dat is zeker. Nee, ja, is dat echt... Als je ja. Rotterdammer bent... Dan, uh, en ik heb er zelf ook uh, over de hele wereld... Uh, heel veel gelopen. Maar... Er hangt hier altijd een hele aparte sfeer. Het blijft zo, hè? Ik, ik hoorde net dat ook uh, volgend jaar is de start niet op de Coolsingel. Natuurlijk is het echt wel brede fietsbaden. Misschien is straks wel Rotterdam een is wel dat wordt wel mooi. Alleen wel jammer van onze loper is... Ja, Coolsingel, als jij één keer gaat geëindigt... dan kom je er nooit vanaf. Tot zover deze bijdrage van Trudy van Rijswijk. Zeven maanden geleden werd Sint Maarten getroffen door orkaan Irma. Deze week kwam de eerste 110 miljoen euro voor de wederopbouw beschikbaar. Maar hoe zeker zijn we er nou van dat dat goed terechtkomt? Daarover gaat het zometeen met Raymond Knops... staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En tegen vieren is er zoals altijd trending vandaag... met iets dat wij eten, maar waar we liever niet van weten, Lammert. Ja, inderdaad. Wat dat is dat... Uh, dat we Je straks. Ja. En opnieuw is er gedoe over Facebook en privacy... Oké, okay. tot straks na het internationaal nu NPO, eerst Radio 1. Yuri De Russische ex-spion Sergej Skripal verkeert niet meer in kritieke toestand, meldt het Britse ziekenhuis waar hij ligt. Hij reageert goed op de behandeling en herstelt snel. Begin vorige maand werd Skripal vergiftigd met zenuwgas. In de Waal, bij Brakel in Gelderland... zoekt de politie nog steeds naar slachtoffers van een ongeluk gisteravond. Een auto belandde in het water en een man kwam daarbij om het leven. De politie denkt dat er meer mensen in de auto zaten. De politie heeft in woningen en garageboxen in Utrecht... vuurwapens, explosieven en gestolen politiekleding gevonden. Het gaat onder meer om een Uzi, een gestolen Audi... en spullen waarmee plofkraken kunnen worden gepleegd. Drie mensen zitten vast...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 In het midden en zuiden van het land rijdt het verkeer op sommige plaatsen langzaam. De files die opvallen staan op de ring van Amsterdam, de A10 noord- en west-richting Den Haag. Nog 10 minuten vertraging voor amsterdam hemhavens dat is een nasleep van een ongeluk. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A13, daarna richting Rotterdam. Voor knoopend Kleinpolderplein. 10 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. En veel vertraging is er op de A20 bij Rotterdam, richting Gouda... tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht, 8 kilometer met ruim een uur vertraging. Na een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Alfred en Dolder en Knopend Rijnsweert. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A27. En tot slot de A59 Den Bosch richting Ost. Tussen Nuland en het Maalgraven. 20 minuten vertraging. Pieter Jan Hagens. Eén vandaag. Vandaag is het zeven maanden geleden dat orkaan Irma over Sint Maarten raasde. Het eiland in een grote puinhoop achterlatend. En deze week is de eerste 110 miljoen euro voor de wederopbouw beschikbaar gekomen. CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... is daarvoor verantwoordelijk en hij is hier aan tafel. We zenden uit vanuit Nieuwspoort in Den Haag met Radio 1 Vandaag Vandaag. En Lambert, um, voordat ik met meneer Knops ga praten, uh, samen met Joost Vullings ook. Uh, je hebt eventjes het, uh, ook weer het social, me social ja. media profiel van deze bewindsman tegen het licht gehouden. Ja, en uh, u heeft een CDA Twitter account, een CDA Facebook account. Het is een beetje saai, maar gelukkig ontdekte ik ook een eigen privé Facebook account. En daar zag ik dat u vorige week uw 125 jaar huwelijk heeft gevierd. Van harte nog. Ja, dank u wel. Ja, uh, maar wat het meest opvallende op uw pagina is: dat is een foto die u deelde van Marco Roel. En wat blijkt... U bent voetbaltrainer geweest. U draagt een prachtig pakje op die foto. Was het op hoog niveau, vroeg ik me af? Nou, dat trainen was op hoog niveau. Het spelen van dat team waar Marco Roelofs in zat, dat viel wat tegen. Maar het was wel heel gezellig. Een beetje vergelijkbaar met het politieke niveau hier in Den Haag? Of... <laughs> nou, het was gewoon heel gezellig. Het was heel gezellig, ja. Maar en... voetbaltechnisch niet zo hoogstaand. Oké. Okay. Heeft u wat van uw trainingsskills meegenomen naar Den Haag? Is, is het staatssecretarischap vergelijkbaar met dat van een voetbaltrainer? Nou, er zitten wel een inderdaad. Een, een trainer moet ook richting aangeven, tactiek bepalen. Uh, wanneer ga je wat doen? Waar zet je je, je beste spelers neer op welke plek? En in die zin ja, bij je als zich daar ook wel mee bezig. Dat klopt wel. Ja. En we hopen dat u hier op een hoger niveau dan komt. Ja, dat is wel de ambitie. Ja. Ja. Levert toch buitengewoon, uh, Joost Vullings uh, waardevolle informatie op, he, die social media. Ja. ja, allemaal dingen die jij niet wist. Nee, ja, want meestal denkt uh, meneer Knops eigenlijk meer als een, als een militair. Zo benadert hij ook vaak uh, zijn eigen ministerie. Oh, ja. ja, ze gaan tegenwoordig in rotten van twee naar binnen daar. <lacht> Disciplineerd. Uh, <lacht> <tot> gedisciplineerd. Roma's <lacht> eens, ja. ja, dat komt omdat we draaideuren hebben. Dan kun je maar met twee tegelijk doorheen. <lacht> Oké, okay, mooi. We gaan het hebben over iets uh, veel ernstigers, namelijk Sint Maarten. En uh, ja, de schade die daar na die orkaan Irma zeven maanden eigenlijk nog steeds niet opgelost is. Eh, meneer Knops, hoe zijn de mensen er daar nu eigenlijk aan toe? Nou, er moet nog heel veel gebeuren. En ik, ik ben nu een aantal keren geweest. En wat mij elke keer trof was de, de, de weerbaarheid van de mensen. Want als je ziet wat sommigen is overkomen: letterlijk de daken van de huizen af, eh, alles verloren. En dan toch weer de kracht vinden en de energie en de ambitie om door te gaan. Ja. Maar dat kunnen ze gewoon niet alleen. En daar hebben ze hulp bij nodig. En dat is ook precies de reden dat de Nederlandse regering heeft gezegd: wij gaan eh, het land Sint Maarten helpen. Want ze nog lang niet iedereen heeft hier een dak boven het hoofd, hè? Nee, er zijn mensen die zitten nog steeds in tijdelijke opvang. Er uh, zijn ook daken die provisorisch uh, gerepareerd zijn met plekken... Uh, maar het nieuwe orkaanseizoen komt er weer aan. Dus we moeten heel snel zijn om die huizen te repareren. Uh, zoveel als mogelijk. En waar dat niet lukt voor het orkaanseizoen. Voorzieningen treffen dat mensen, als er weer een orkaan komt... Uh, ja, schuilplekken hebben waar ze, waar ze kunnen verblijven. Ja. Nou, nou is het zeven maanden geleden, die orkaan. En ja. nu gaat de eerste 110 miljoen euro erheen. Ik geloof dat er een klein bedrag eerder voor ja. noodhulp is geweest. Waarom duurt het zo lang? Ja, dat heeft een aantal redenen. Kijk, uh, de orkaan was in september in november. 10 november heeft uh, de, het kabinet op mijn voorspraak 550 miljoen beschikbaar gesteld. Maar we hebben daar twee voorwaarden aan verbonden. En die twee voorwaarden gingen over een deugelijk grenstoezicht... en over het instellen van een integriteitskamer. En daar is op Sint-Maarten heel veel over te doen geweest. Een integriteitskamer? even dat, dat, Ja, dus... een integriteitskamer die kan toetsen, zeg maar... als er integriteitskwesties zich voordoen... waarbij bijvoorbeeld sprake is van, van fraude of corruptie of wat dan ook... dat, dat, aan de orde, dat mensen daar terecht kunnen. Mensen een melding van kunnen maken dat die dat kan onderzoeken... en dat die als dat nodig is, dat kan overdragen aan het Openbaar Ministerie. Dat wilde u? hebben, geregeld ja. hebben, dat er een soort fraudebestrijding komt. En ook douane. Ja. Hè, dus dat, dat geld niet kan wegvloeien of goederen. Naar, maar ook euh, mensen, illegale, die, die daar zitten. Ja, ja en misschien drugsmokkel. Ja. Ik weet het niet. Al dat soort dingen, dat moest gewoon geregeld zijn. En dat duurde lang voordat dat uh, geregeld was. Nu is er dan in totaal, als ik het goed heb... 550 miljoen euro beschikbaar. Ja. En dat geld, dat gaat naar Sint Maarten. In tranches, in delen. En dat gaat dan via een fonds van de Wereldbank... Ja. Waarom moet dat via de Wereldbank? Nou, Omdat wij niet in staat zijn als Nederland direct uh, zelf uh, dat in goede banen te leiden. Uh, ik moet je voorstellen, een half miljard euro, meer dan een half miljard... Uh, op een schaalgrootte van een eiland waar, ja, uh, naar schatting, tussen de 40.000 en 50.000 uh, mensen wonen. Uh, uh, wij hebben daar niet de capaciteiten voor. De Wereldbank heeft heel veel ervaring om dit te doen. Maar wat, wat, wat, wat, wat voor capaciteiten mist u dan? Wat, wat moet de uh, Wereldbank dan doen? De Wereldbank ziet toe op de besteding van die middelen... en zal zelf ook een aantal projecten uitvoeren. En die capaciteit om dat allemaal te doen... om die daken te repareren, om die infrastructuur te herstellen... om ervoor te zorgen dat mensen hulp krijgen als dat nodig is... die hebben wij gewoon niet beschikbaar. Dat kunnen wij niet even tevoorschijn toveren. Natuurlijk in de noodhulpfase hebben we meer dan duizend militairen en burgers geholpen. Uh, maar, maar dat is wat anders natuurlijk. Ja. En nu gaat het om meer om, om, om structurele hulp. Precies. En dan zegt u, daar hebben we dus nu een integriteitskamer... die dus corruptie en dergelijke in de gaten houdt. En je hebt nog eens de Wereldbank die het allemaal controleert en organiseert. Ja. Maar die is wel duur, hè, die Wereldbank? Nou, ja, wat, wat is duur? Kijk, um, um, die hanteren bepaalde tarieven voor het toezicht wat ze doen... en voor de projecten die ze zelf uitvoeren. Ik hoorde iets van 9 procent. Nou, dat is niet helemaal juist. Ze hebben twee soorten tarieven. Dat is een beetje technisch, maar uh, voor okay. projecten die ze zelf doen... praat je dan over de grote 9 procent. Voor projecten waar ze toezicht op houden... zouden zij normaal 5 procent rekening brengen. En doordat wij, ik zeg met collega Kaag van Buitenlands Handel... Uh, onderhandeld hebben, is dat tarief teruggebracht naar 3 procent. En dat heeft ermee te maken dat we in een hele bijzondere constructie zitten... waarbij de donor en de ontvanger... Onderdeel zijn van één Koninkrijk. En het daarmee overzichtelijker is dan de standaardprojecten die de Wereldbank uitvoert. En we hebben gezegd, we blijven Nederlanders, dan moet het ook voor minder geld kunnen. Dus dat geld wat we nu bespaard hebben, komt rechtstreeks ten goede aan de mensen op Sint Maarten. Ik, Korting, ik, ja, nou, ik vind de dat ga eigenlijk best lang. Want als je het zelf zou doen, dan moet je er ook mensen naartoe sturen. Die kosten natuurlijk ook geld. En dat vind ik een, ja. met een overhead van 3%. Oké, okay, ik zal ophouden om daar kritische vragen over te stellen. Ja, ik vind daar het echt heel infaam Wat je denkt. <laughs> Goed, en oud-staatssecretaris Frans Wekers, die heeft u aangesteld als, als speciaal vertegenwoordiger wederopbouw. Sint Maarten. Nou. Ik wil niet weer heel kritisch doen, maar als, toen die staatssecretaris was... ging het natuurlijk niet helemaal goed. Uh, waarom heeft u nu veel vertrouwen in juist Frans Wekers om dit te doen? Het nou, belangrijkste is dat iemand die in die uh, stuurgroep gaat zitten... dat steering committee in Washington... dat die uh, inzicht heeft in de bankeren sector, in uh, reconstructieactiviteiten... en ook gevoel heeft voor politieke verhoudingen. Daar voldoet Wekers aan. Hij is op dit moment actief voor de Europese Ontwikkelingsbank. Hij gaat dit ernaast doen. Dit is een part-time baan. Uh, uh, hij wordt als ambtenaar part-time aangesteld om dit te doen... En, uh, hij heeft alle eigenschappen om dit tot een goed einde te kunnen brengen. U heeft en om... veel vertrouwen in hem. Ik heb heel veel vertrouwen in hem, anders had ik hem niet aangesteld. Nee. Nou is er één heel groot probleem, wat al een beetje ter sprake is gekomen in Sint Maarten. En dat is corruptie. En niet alleen van, van allerlei gewone burgers, zou ik maar zeggen, maar ook van bestuurders en van statenleden, van de parlementsleden daar in Sint Maarten. Dat zijn er 15 in totaal. En uh, ik meen dat van zeven van hen uh, vaststaat... dat ze in contact zijn geweest met justitie. En niet om te solliciteren naar een interessante baan... maar omdat er iets mis met ze was. Er zijn net verkiezingen geweest. Die zijn gewonnen door de United Democrats. En hun leider Theo Heiliger, moet je zeggen. Zo heet hij, geloof ik. Theo Heiliger. Die wordt ervan verdacht om zaken met criminelen te hebben gedaan. Die heeft dus gewonnen, daar die verkiezingen. Hoe hopeloos is dat? Nou, kijk, ik had liever gehad dat de mensen van onbesproken gedrag waren geweest. Maar uh, wat voor mij voorop stond en waar we alles op hebben ingezet. is dat de verkiezingen ordentelijk uh, zouden verlopen. Dat de mensen daar hun mandaat geven om de mensen te kiezen die ze willen kiezen. En dat pas passief kiesrecht, zeg maar wat mensen hebben om gekozen te kunnen worden dat kan alleen maar door een rechter ontnomen worden. Als er zodanige feiten gepleegd zijn en ook bewezen zijn... en iemand veroordeeld is... dan kan uiteindelijk het passief kiesrecht ontnomen worden. En dan betekent dat ook dat je je positie niet kunt innemen. Dat is nog niet het geval. Of dat is niet het geval. En ik wil toch echt een, een onderscheid maken... tussen uh, mensen die in het verleden in aanraking zijn gekomen met justitie. Wat op zichzelf, ik ben daar niet heel blij mee... maar wat op zichzelf geen reden is om uh, niet actief deel te nemen... in het uh, politieke proces of überhaupt een, een aanstelling te krijgen. En het feit dat we uh, te maken hebben met uh, ja, mensen... Die, uh, die in contact zijn geweest met criminelen, is ook niet goed. Maar dat betekent wel dat je pas kunt oordelen... en pas kunt handelen en pas kunt zeggen... mensen mogen daar niet zitten als een rechter geoordeeld heeft. Dat is niet aan orde. En dat is een reden te meer om die integriteitskamer in te stellen. Want het is niet zwart-wit. Het is niet pas, uh, er is wat aan de hand als iemand veroordeeld is. Er zijn ook zaken die misschien niet meteen tot een veroordeling leiden... maar wel ongewend zijn. En omdat wij zoveel geld daar naartoe sturen, wil ik gewoon... Uh, Zeker ervan zijn dat dat geld goed terechtkomt, dat niet mensen daarmee van doorgaan. Ik heb met de Integriteitskamer, dat is één punt waar ik op aansloeg. Want u zegt van nou, dan kunnen mensen een klacht indienen, dan gaan zij het onderzoeken. Maar uiteindelijk dragen ze het open over aan het Openbaar Ministerie. Maar ja, als daar dus corruptie zit bij het Openbaar Ministerie, dan heb je er uiteindelijk ni niets aan die Integriteitskamer. Kan die Integriteitskamer niet dan de macht krijgen om, om maatregelen te nemen? Ja, maar u veronderstelt nu dat er corruptie bij het Openbaar Ministerie is? Daar weet ik uh, niets van. Um, uh, daar zit ook Nederlandse officier van justitie. Daar zit ook een Nederlandse procureur-generaal. Uh, dus uh, wij, zit, wij zijn ook als onderdeel van het koninkrijk daarin betrokken. Dat is in de tijd ook zo afgesproken. Dus ik heb geen enkele aanwijzing dat het openbaar ministerie... Uh, dat daar uh, corruptie zou plaatsvinden. Ik heb daar vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in die scheiding der macht en de rechtspraak. En als er zaken zijn, is het ook de taak van die integriteitskamer... waar ook uh, Nederlandse vertegenwoordiger uh, in zal komen te zitten... om dat aanhangig te maken en om, het, om de kaltebel aan te binden. Om ook uh, de discussie uh, openlijk te voeren over die integriteit. Ja. Dat moet je eigenlijk... Dag doen. Dat kun je niet uh, ontkennen dat je dat, uh, dat, je dat uh, uh, uh, niet moet bespreken. Uh, ook in Nederland geldt dat het geld ook op Sint Maarten moet besproken worden... en het moet opgepakt worden. En ik heb heel duidelijk gesteld dat ik vind... dat we daar geen enkele concessie aan kunnen doen. U dus praat als... er uh, in, in milde, relatief milde bewoordingen over, denk ik. U, u, u geeft liever het voordeel van, van de twijfel daar op uh, Sint Maarten... Kijken we even naar uh, een Vandaag Televisie. We hadden gisteren een, uh, een reportage met onder meer daarin Ronald van Raak... SP-Tweede Kamerlid. En hij is er helemaal niet gerust op dat dat geld... wat u uittrekt voor Sint Maarten, dat dat goed terechtkomt. We proberen het nu via de Wereldbank. Die hebben veel ervaring, maar zijn ook heel duur. Ja, ik hoop dat het lukt. We gaan er ook op toezien dat het lukt. Maar als het mislukt, ja, dan lopen we echt uh, tegen de grenzen van het Koninkrijk aan. En moeten we ons serieus afvragen of we zo verder kunnen. We lopen tegen de grenzen van het Koninkrijk aan. Reageert u daar eens op? Ja, ik vind dat grote woorden. Omdat, um, kijk, juist binnen het Koninkrijk sta je elkaar bij als het nodig is. Um, heel veel mensen weten het niet, maar in 1953 toen de watersnoodramp zich voltrok in Nederland... stond Curaçao klaar om ons te helpen, ook omdat ze lid waren van het Koninkrijk. Wij doen nu hetzelfde bij Sint Maarten. En ik ben helemaal niet naïef en ik weet natuurlijk ook van die gevallen van corruptie. En dat is nou precies dat wij die voorwaarden gesteld hebben. Dat zou je normaal niet zo snel doen. Maar ik in herinnering roepen dat we ook heel veel ontwikkelingsgeld besteden in Afrika... waar ook dingen fout gaan. En wat mijn ambitie is om die mensen in Sint-Maarten te helpen... komen dat het fout gaat. Dus je kunt natuurlijk ook stil blijven zitten en dan accepteer je dat de ellende daar blijft. Uh, dat is niet de wijze waarop wij dat willen doen. We willen dat actief op en ja, ten aanzien van de drie van de Wereldbank, hij zegt ze zijn heel duur. Nou, ik denk als je een consultancybureau inhuurt uh, voor dit soort klussen ben je echt veel duurder uit. En ik heb ook alle vertrouwen in de Wereldbank dat zij dat op een goede manier gaan doen. En we hebben ook door die rol in die steering committee, uh, ook door de verantwoording die wordt afgelegd, ook naar de Tweede Kamer, heel transparant, inzichtelijk, hoe dat geld besteed wordt. En als het fout gaat, en ik ben misschien heel mild in mijn bewoordingen, dan grijpen we keihard in. En dat heb ik ook een en andermaal gezegd. Dat gaan we ook doen. Maar dat betekent dan we houdt in dat, houdt we... het in dat er bijvoorbeeld de, de volgende lading geld niet wordt bijvoorbeeld, ja. Maar dan, dan tref je uiteindelijk weer de bevolking. Dat is natuurlijk altijd de klem waar je dan in zit. Ja. En wat we, daar, uh, wat we daarom gedaan hebben, wat ik eigenlijk heb voorgesteld. is dat we niet alle geld via de regering van te laten lopen. maar dat ook via lokale NGO's, non-governementele organisaties. en internationale organisaties zoals het Rode Kruis, zoals UNDP. Uh, de geldstromen wegzetten. Dus we hebben een drie sporen beleid, zodat ik niet alleen afhankelijk ben van het geld via de regering. Of daar is fout zou gaan, ...omdat ik ook op andere plekken met bekende organisaties... ...die ook uh, gewend zijn om verantwoording af te leggen... Uh, ...op een goede manier dat te doen. Ik, ik wil me niet verlaten op één partij waar ik volstrekt afhankelijk van zou worden. Nee, maar uiteindelijk kunt u natuurlijk het bestuur en ook het parlement... ...of de Staten, zoals het daar heet, op Sint Maarten... ...die kunt u niet buitenspel zijn. Nee, dat is ook niet mijn ambitie. Nee, maar goed, daar zit natuurlijk wel het probleem... ...en laten we daar heel eerlijk over zijn... ...bestuurlijk is het al jaren een rotzooitje op Sint Maarten. Waar haalt u het optimisme vandaan? Nou ja, weet u, um, ik ben van nature wel een optimistisch mens. Um, en ik zie ook wel dat er uh, problemen zijn. Maar ik denk dat men op Sint Maarten zich ook er heel goed van bewust is. Ik had zojuist de premier nog aan de telefoon van Sint Maarten. Uh, over uh, het feit dat het nu of nooit is. Dat er echt iets moet veranderen. En zij steunen nu ook. Ook deze regering die er nu zit steunt de instelling van de integriteitskamer. De partij die dat niet steunde, zit nu in de oppositie. Um, dus uh, ik zie echt wel lichtpuntjes. En ook de screening werkt als zodanig heel goed. Er zullen een aantal mensen, ook misschien een aantal van diegenen die u... Net noemde, niet door de screening komen um, uh, als gevolg van hun verleden. Dus het systeem werkt wel. Ze kunnen dan niet toetreden tot de regering. En ik heb de afgelopen tijd zelf uit eigen ervaring met een aantal ministers van Sint Maarten samengewerkt en ik kan niet anders zeggen dan dat de beloften die ze gedaan hebben zijn waargemaakt, Dat die zijn nagekomen en ik ga uit van vertrouwen. En als dat geschaad wordt, grijpen we in. Ja, nou, ja. toch optimisme. Aan het eind van ja, maar, je, maar je moet ook wel. Je moet wel. De staatssecretaris kan niet zeggen... het wordt helemaal niks daar met sint <laughs> En die suggestie van Ronald Verraak om dan maar een einde te maken... aan het Koninkrijk, om ze eruit te zetten... Ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen, dus je moet ook wel. Ja, ja. het is ook zo. Goed, nou, laten we hopen dat uh, uw optimisme gerechtvaardigd is, meneer Knops. En heel fijn dat u uh, in ieder geval het hier wilde komen toelichten. Succes. Ja. Ja. Nieuws van NOS. De Catalaanse onafhankelijkheidsleider Poetje de Mond is onder voorwaarden vrij. Hij heeft een borgsom van 75.000 euro betaald... en mocht dus de gevangenis in het Duitse Neumünster verlaten. Daar zat hij sinds eind maart vast... en hij mag nu de uitlevering in beperkte vrijheid afwachten. En dan is redacteur Bo Heimessen in Berlijn. Ja, Bo, heeft Poets de Mond nog iets, iets gezegd na zijn vrijlating? Uh, ja, hij heeft een uh, kort statement gegeven toen hij naar buiten kwam. Uh, ja, zo'n kleine twee uur geleden. En daarin bedankt hij iedereen die hem geholpen heeft. Uh, dat deed hij eerst in het Duits. Een beetje gebrekkig, dat wel. En daarna ging hij over in het Engels. En toen zei hij dat de democratie in Spanje in gevaar is. En dat hij eist dat alle Catalaanse politici die vastzitten worden vrijgelaten. Oké, okay, Puigdemont is nu dus uh, onder voorwaarden vrij. Uh, waar wordt hij op dit moment nog van verdacht? Ja, het gaat nu nog uh, om die tweede aanklacht. Die aanklacht van misbruik van overheidsgeld. He, vanwege het organiseren van het referendum over de onafhankelijkheid. En uh, ze willen dus kijken of dat wel een uitlevering rechtvaardigt. Uh, gisteravond werd al bekend dat de aanklacht Rebellie nu helemaal van tafel is. En de advocaat van Poetsjermond uh, zei ook dat ze gaan proberen... om dus die tweede aanklacht uh, ook van tafel te krijgen. Want op corruptie, he, dat misbruik van overheidsgeld... daar staat ook nog een straf op van acht jaar. Kijk, dat, jaar ja, dat zijn nog uh, aanzienlijke straffen. Hoe lang, hoe lang hebben ze daarvoor om dat te doen? Uh, tot 25 mei. Uh, de Duitse rechtbank heeft twee maanden de tijd. En aangezien Poetsenmond op 25 maart is opgepakt... hebben ze dus tot 25 mei de tijd. Oké, okay, en, en hoe, heb jij daar enig idee van hoe er in Spanje nu naar gekeken wordt? Hoe bijvoorbeeld uh, de Spaanse overheid, de Spaanse regering moet ik zeggen... op deze vrijlating uh, reageert? En niet op deze vrijlating. Ik weet wel dat uh, premier Goey al eerder heeft gereageerd. En heeft gezegd dat ze uh, de uitspraak uh, zullen respecteren van de Duitse rechtbank. Oké, okay, Bo Heimensen, NOS-redacteur vanuit Berlijn, dankjewel. Joost, zijn we blij dat uh, Poets de Mond niet besloten heeft... destijds naar Nederland te komen om hier... Uh... Ik kom wel eens politici in de wandelgangen <laughs> tegen... die hem inderdaad zien als een hete aardappel. Dus ze zijn heel blij dat hij niet bij ons zit, inderdaad. Ja, ja, ja. In België gezeten en nu dan in Duitsland. Ja, het zit wel dichtbij, hè? Dus het ja, doet, ja. Ja. <clears throat> ze konden natuurlijk eigenlijk ook niet echt uh, anders, denken. Nee. Nou goed, dat uh, was het nieuws van de NOS over Poets de Mond... die dus vrijgelaten is op borgtocht... Trending vandaag. Ja, hier is uh, Lammerte Bruin uh, met het nieuws op sociale media, wat trending is. Dan. Ja, en ja, laten we het vertemd... eerst maar even over die social media uh, zelf hebben... want daar is genoeg nieuws over. Twitter heeft namelijk sinds 2015 maar liefst 1,2 miljoen accounts verwijderd... die gelinkt waren aan terrorisme. Volgens het uh, sociale platform probeerden die accounts in kwestie reclame te maken... voor terroristische organisaties. En in de tweede helft van vorig jaar alleen al ging het om 270.000 accounts. Uh, en ja, die probeerden dus reclame te maken voor die organisaties... Uh, uh, sinds 2015 wordt het aantal verwijderde accounts bijgehouden... en geregistreerd door Twitter. Het wissen van die accounts lijkt te helpen... want inmiddels worden er minder meldingen ge uh, gedaan... van die terrorisme-reclame en mensen kunnen een knop... Uh, indrukken als ze een account zien waarvan ze denken van nou, dat hoort hier niet thuis. Uh, en de gebruikers die lijken inmiddels door te hebben... dat die accounts ook sneller worden verwijderd... als ze terrorisme of terroristische organisaties aan het verheerlijken zijn. Overigens worden die meeste accounts niet gedelete... omdat er handmatig melding van wordt gedaan door gebruikers. Maar ze worden ontdekt door hulpmiddelen en algoritmes van Twitter zelf. Daardoor kon drie kwart van die ontdekte accounts worden verbannen... nog voordat ze ook maar één bericht konden plaatsen. Dus ze kunnen dan toch zien als er een account wordt aangemaakt. uit welke Hoe komt die? Welke accounts zijn er via dat IP-adres nog meer aangemaakt? En dan worden ze als verdacht bestempeld en meteen van Twitter verwijderd. Ja, doet een beetje denken aan het aan de, de hele Facebook-verhaal natuurlijk, hè? Ja, nou, daar wil ik inderdaad ook even over hebben... want oh. uh, dat is nog lang niet voorbij. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen die Facebook inmiddels verwijderen... omdat uh, het bedrijf niet zo netjes om lijkt te gaan met onze privégegevens. En nu is er opnieuw opheffen over. Het bedrijf scant namelijk alle teksten en foto's en video's die mensen naar elkaar sturen via Messenger. Dus dat zijn eigenlijk privéberichten mm -hmm. waarvan je denkt... niemand kan dat zien, niemand kijkt mee. Nou, niets is minder waar. Want Facebook zegt dit te doen om er zeker van te zijn... dat ze voldoen aan de, de inhoudsregels die het sociale netwerk hanteert. Als die berichten daar niet aan voldoen... dan worden die boodschappen geblokkeerd. Uh, en Facebook die bevestigt dat nu nadat uh, CEO Mark Zuckerberg... dat eerder in een interview deze week uh, eigenlijk losliet. Dat was uh, naar aanleiding van uh, beelden... Uh, vanuit uit Myanmar. Uh, en uh, hij liet toen ontvallen dat hij een telefoontje had gekregen over die etnische zuiveringen in Myanmar. Facebook had mensen gedetecteerd die via Messenger probeerden om sensationele beelden te versturen van ja. die uh, toestand daar. En hij zei, in zo'n geval detecteert ons systeem wat er gaande is en verhinderen we dat we die boodschappen uh, gaan versturen. Nou, mensen die dat interview zagen, die maakten zich ineens helemaal zorgen van uh, kijkt Facebook mee oh, oh, in onze ja, Messenger apps, want ja, soms worden daar video's gestuurd waarvan je liever niet wil dat andere mensen dat zien. Nou, het bedrijf zegt nu dat die gesprekken weliswaar privé blijven, maar dat ze dus gescand worden via automatische systemen. Het zijn dus niet mannetjes die, uh, die met jouw berichten meekijken, Wat het gebeurt met automatische systemen, die scans. Oh, Oké, okay, goed. Uh, Joost Vullings, Facebook, Messenger, wordt dus nu ook al in de gaten gehouden door de hogere krachten bij Facebook. Zit je er nog op? Of heb je ook al, na die vorige rel, uit protest besloten om Facebook te dumpen? Nou, ja, ja, ik, ik zit wel op Facebook, maar ik maak er zo weinig gebruik van... dat ik me daar... Ik hoef me geen zorgen te maken over mijn privacy. Want ik zet post, ik zet er niks op. Of ja, gewoon dingen die er met werk te maken hebben. Ja, ja precies. Goed, Goed. Maar. maar nu dus ook al de Messenger-app van Facebook... die ook in de gaten gaat. Ja, en er is nog een ander ding. Want Facebook blijkt bezig te zijn geweest met een geheim project... om ziekenhuizen patiëntengegevens te laten delen. Dat meldt CNBC vandaag. Meerdere grote Amerikaanse ziekenhuizen zijn gevraagd door Facebook... om geanonimiseerde data van hun patiënten te delen... Zoals als ziektes, uh, behandelingen, uh, de voorgeschreven medicijnen... die ze hebben gekregen. En Facebook wilde die medische gegevens koppelen... aan al verzamelde data van hun eigen gebruikers... om zo ziekenhuizen te, te, te helpen welke patiënten... welke behandeling zouden moeten krijgen. Nou, dat gaat natuurlijk wel heel erg ver. En het project werd stopgezet naar die beruchte Cambridge Data Lack. Want ze hadden zelf ook wel in de gaten van... nou, dat is misschien nu niet het goede moment... om uh, met dit project verder te gaan. Ja. Dus het is nu on hold gezet, maar hoe dat verder gaat... Nou, precies. Interessant. Mark Zuckerberg kan niet, kan niet voldoende excuses aandragen... om alle ellende bij Facebook. Want het stapelt zich op. Ja, het hè? stapelt zich op. Omdat... Je ziet op de, dat het op de beurs nou ook echt minder goed gaat. Dus het bedrijf heeft echt wel een imagoprobleem. En er moet wel deze week iets gebeuren. Om... Je ziet natuurlijk sowieso dat, dat ook de macht van dat soort bedrijven... gaat ook over Google en, en, en Apple. Die hebben heel veel, heel veel macht gekregen. En dat vraagt om tegenmacht. En nu vallen ze eigenlijk door de mand. Maar het is natuurlijk ook wel een, een teken aan, aan de politici wereldwijd... Van, je moet ook gewoon die regelgeving voor die bedrijven yeah. moet gewoon strakker. Want heel veel dingen blijken gewoon ook gewoon te mogen. Het... En wij vinken gewoon natuurlijk altijd die voorwaarden die klik je weg. Dus we zijn zelf ook nou, natuurlijk ook naïef. Ja. ja, precies. Is het eigenlijk een onderwerp hier in Den Haag? Ik bedoel, Nou, dat is wel heel grappig. We hebben natuurlijk net een referendum gehad over, over, die, over die WIF, over die, die inlichtingenwet. En er waren natuurlijk wel eens politici die verzuchten van... Uh, ja, als je ziet wat mensen allemaal zelf op Facebook delen... Mm -hmm. en op Twitter en op Snapchat en op al die andere platforms... en, en op wie reageren ze het af? op de politiek, een soort frustratie... terwijl daar allemaal waarborgen zitten en commissies... en mensen die meekijken. Dat, dat is een vergelijking die ik vaak heb gehoord. En er was ook in, op de avond van de, de uitslag... Ik weet niet meer wie het was, maar iemand zei... het kan ook zelfs de uitslag hebben beïnvloed. Want toen begon eigenlijk die rel rond Facebook. En nou. daardoor kwam privacy meer op het netvlies van de mensen. Ja, dan hoor je privacy, moet je beter opletten. Ja, dat hebben ze dan afgereageerd. Zo was dan de redenering op een wet van de overheid. Dus het kan best zijn dat, dat sommige partijen gewonnen hebben... omdat het referendum gaande was, omdat de redden ja, ja, was? Omdat... Nou, door Facebook werden mensen alert van... Ey, maar alles wat je doet op het internet, dat, dat raakt eigenlijk je privacy. Werden wakker, dachten, wacht eens even... Uh, veiligheidsdiensten kijken ook mee, dat wil ik niet. En dat is een hele terechte redenering natuurlijk. Maar ja, degene die zich niet, die zich echt liepen te grasduinen... was uiteindelijk Facebook en niet de IVD. Ja, Zover wij zonder weten. Dat wij, zonder ja. dat wij dat ja. wisten, ja, precies. Ja. Goed. Plastic, uh, Lammert, wij ja. eten plastic en dat weten. Dat ook ja. geen, geen fijn bericht zo. Nee, nee, wat, wat heb jij gisteren gegeten, gisteravond? Oh, help... Uh, wat was het ook alweer? Ik heb. Ik moet dat, echt even een Het was niet heel lekker. Nee, <laughs> was het was, was iets uh, vegetarisch. Ah, ja. oké. Okay. Nou ja, wat. Het... ik geen vegetariër ben. Ah, oké. Okay. Nou ja, wat het ook was. De, de kans is echt groot dat je ook stukjes plastic hebt gegeten. Dat schrijft de New York Post op basis van een onderzoek door de Harriet Watt University. In elke huishouden zweven er namelijk stukjes microplastic door de lucht. Waarschijnlijk ook hier in Newsport, waar we nu zitten. De onderzoekers die schatten dat er op die manier 114 stukjes microplastic. Microplastic per 20 minuten op een gemiddeld bord terechtkomen. En dus ook in je eten terwijl je aan het eten bent. Die stukjes plastic die komen van verschillende bronnen in een huishouden. Uit een tapijt, kleding, meubels. En die zweven door de lucht als stofdeeltjes. En komen dus uiteindelijk in ons lichaam terecht doordat we ze opeten. Ja, ik zie Joost kijken van wat gebeurt hier allemaal. Nee, ik, en... ik heb een hele simpele oplossing. Dat is heel snel eten. Heel snel eten. Ja, ja dat, is, dat scheelt wel. Ja, ja twintig, dat is toch een dat oplossing. Dat je niet ja. aan die 20 minuten komt. Of niet van een bord. Eten. dat eten kan natuurlijk ook dat je alles meteen naar binnen werkt. Uh, de cijfers uit het onderzoek suggereren dat een gemiddeld persoon tussen de 14.000 en 70.000 stukjes microplastic binnenkrijgt per dag. Ze zijn zo klein dat maakt eigenlijk niet uit, toch? Nou, dat is dat moet nog onderzocht worden, okay. want uh, daar is eigenlijk helemaal nog geen onderzoek naar gedaan wat de effecten van dat microplastic is op ons lichaam. Dat het heel gezond is, dat lijkt mij heel dat erg sterk. sterk ja. Vorige maand leek namelijk al uit een ander onderzoek dat er plastic deeltjes in gebottelde uh, drinkwater zitten. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Ze dachten toen nog dat het ook mee te maken had met hoe dat uh, in uh, de fabriek dat water in die flesjes wordt gedaan. Maar het blijkt nu dus dat het overal zit. Dat we misschien zelfs wel inademen. Oké, okay, gaan we nog even naar Londen, naar Heathrow. Ja, leuk bericht. Ja, ja, wordt er een stukjes vliegveld verkocht. Ja, dat is ongelooflijk. Als je van vliegvelden houdt, dan kun je over twee weken echt je slag slaan. Want de complete inhoud van Terminal 1 van Heathrow wordt dan namelijk geveild. Je kunt echt alles kopen, van de wachtstoelen tot aan de roltrappen. Op de website van het Veilinghuis kun je alvast bieden. Er staan 15 roltrappen tussen, duizenden veiligheidscamera's... bagageloopbanden, maar ook uh, kunstwerken van de Poolse kunstenaar Stefan Knap. Alle bewegwijzering uh, kun je kopen, dus misschien leuk om thuis op te hangen. De veilingmeester die denkt dat het vooral een nachtclub-eigenaren zijn... die uh, uh, gaan bieden, en natuurlijk vliegfanaten. Maar misschien ook andere vliegvelden, elders ter wereld... die nog wat reserveonderdelen nodig hebben. Je kan uh, alvast op internet uh, gaan bieden... Uh, de terminal die sloot in juni 2020... 15, dus is al een paar jaar dicht, omdat de nieuwe Terminal 2 werd geopend, die uh, vergroot was. Terminal 1 van Heathrow. Terminal 1, ja. Dankjewel, Lambert. En um, ja, ook bedankt, Joost. Ja, bedankt, dus voor, voor al je commentaar en toevoegingen in deze eerste politieke uitzending van dit seizoen. Dus de eerste keer dat Radio 1 vandaag dit seizoen vanuit nieuwsport in uh, Den Haag komt. En dat gaan we nog veel vaker doen, namelijk elke vrijdag. Dus dat is leuk. Volgende week weer. En hierna is er nieuws en Co. Ik. Natuurlijk, zoals altijd, met lage rensen. Thuis, bij Avrotros.